Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika is nog altijd veel onduidelijk over de moordaanslag op Donald Trump. Afgelopen weekend werd hij beschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Trump werd geraakt in zijn oor. In het publiek werd één iemand gedood en twee anderen raakten zwaar gewond. President Biden hield vannacht een toespraak waarin hij opriep tot op kalmte. Geweld is nooit de oplossing, zei hij. De stakes in this election are enorm high. Discrimination is inevitable in American democracy. It's part of human nature. But politics must never be a literal battlefield, a god-forbid, a killing field. De schutter werd doodgeschoten door agenten. Hij was een man van 20 die in de buurt woonde. Waarom die op Trump schoot, dat weten we niet. In Spijken-Nissen bij Rotterdam is vannacht een explosie geweest. Het gebeurde bij een huis waar eerder deze maand twee keer een handgranaat is gevonden. Ook deze keer zou het om een handgranaat gaan. Niemand is gewond geraakt, maar er is wel flinke schade aan de woning. Meerdere ruiten zijn gesprongen en ook bij de buren is er schade aan de ramen. Er is nog niemand opgepakt. Defensie is op zoek naar een plek voor een grote nieuwe munitieopslag. Die is nodig omdat andere NAVO-landen bijna helemaal vol zitten. Defensie heeft acht plekken op het oog, maar gemeenten zien het niet zitten. Omwonenden zijn bang dat ze moeten verhuizen vanwege de veiligheid. En Treinconductrice Priscilla heeft er een indrukwekkende reis op zitten. Ze maakte een tocht van 521 kilometer langs alle grote stations in ons land. Dat deed ze niet met de trein, maar wandelend... De actie was bedoeld om aandacht te vragen voor agressie tegen OV-personeel. Het eindpunt was Den Haag, daar werd Priscilla gistermiddag opgewacht door collega's, vrienden en familie. Dat horen we bij Hart van Nederland. Overdonderend oh, applaus. Ja. Hoe voel je je? Ja, supergoed om al die mensen. Het is super emotioneel. Voor hun doe ik het allemaal. Ja, die 521 kilometer was geen willekeurig gekozen afstand. Vorig jaar waren er zo'n 1040 meldingen van agressie tegen NS-personeel. Voor elke melding liep Priscilla een halve kilometer. Het is weer nog een prima dag met vanmiddag wat dunne wolkjes, maar vooral veel zon. Overdag blijft het droog, later vanavond is er wel kans op regen en onweer. Het wordt 22 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in de regio Noord-Holland om te beginnen de A5 Amsterdam richting Hovendorp. Voor Amsterdam, Westpoort staat 3 km file met 10 minuten vertraging. Is daar een auto gestrand met pech, terecht de rechter rijst ook is dicht. Ook 10 minu minuten op op de A9, die richting Alkmaar voor Amstelveen Stadschart en er staat 6 kilometer file. En vervolgens is het ontdruk op de N246 west Grafdijk, richting Bevenwijk.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 place Someone you can lend a hand in return for grace It's so a beautiful Wanna be your lover, lover, mmm. Wanna -hmm. be your lover, lover, lover boy. Lover, lover, yeah. Wanna be your. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM. Can't sleep 'cause everything's changing. You don't.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 Well, well Well Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donald Trump realiseert zich dat hij erg veel geluk heeft gehad bij de aanslag van zaterdag. In de New York Post zegt hij dat hij eigenlijk dood had moeten zijn. Trump zei ook dat hij het telefoontje van president Biden waardeert. Hij noemde dat prima en erg aardig. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd... door een gebrek aan specialisten bij milieudiensten. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Daardoor kunnen meer gevaarlijke stoffen als PFAS en asbest in het milieu terechtkomen. Bij een brand in een pand van Ariva in Maastricht is vannacht een aantal bussen in vlammen opgegaan. Bij die brand in Maastricht is niemand gewond geraakt. Het weer vandaag zonnig, 22 graden aan zee, 28 graden in Limburg. Vanavond meer bewolking en kans op buien. We're too good BAM!